Dus flink wat voordeel opleveren. Zo mag ik het horen. www.fbto.nl Verzekeren kan je zelf en geld lenen dus ook. Voor dit product is een gratis prospectus verkrijgbaar. Bel 0900 123 0101 10 cent per minuut. FBTO is onderdeel van Achmea.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 Iets aerodynamisch en snels. Ja, en met leren bekleding zeker. Ja, die. Ga nu naar de Ford dealer voor een gratis UEFA Champions League voetbal. En voor volwassenen is er aantrekkelijk voordeel tot wel 5800 euro. Ford, enthousiaste sponsor van de UEFA Champions League. Draadloos zaken doen betekent zaken doen waar je maar wilt. Of je nu hier bent of daar. Bijvoorbeeld met zakelijk ADSL van KPN. Nu zonder eenmalige kosten en met gratis draadloos modem en installatie. Bel 0800 0403 of ga naar kpn.com schuine draadloos. Niet alleen onderweg, maar ook op de zaak. Draadloos zaken doen. KPN sluit je aan. Honderdduizenden kapotte voorruiten per jaar, terwijl dat helemaal niet hoeft. Laatst nog een klant. Reed al een tijdje met een sterretje. Kuil in de weg, krak: grote barst. Wij hadden dat sterretje met onze speciale HPX 2 hars zo gerepareerd. Vaak nog gratis ook. Wel daarom nu carglas 0800 0406, de Dijk. Live in de We beginnen pas de live double -cd van de dijk met het volledige jubileumconcert.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 Voor de beste hypotheek met de laagste maandlasten. Van Bruggen Adviesgroep 0800-1800. Ik wil gewoon snel inzicht hebben in de energiezaken van mijn bedrijf. Ja, dan wordt het hoog tijd voor Mijn Essent. Mijn Essent? Ja, daarmee regel je je energiezaken wanneer het jou uitkomt online. Dus ik kan er altijd terecht. Ja, Essent maakt het ondernemers steeds makkelijker. Want met Mijn Essent kunt u online uw energiezaken regelen. Ga naar Essent.nl/slash zakelijk Essent dag bedrijf. Real people. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM, Serious Radio. En nu... dat heb ik weer. Wat gebeurt, er? Alles goed? Oh, gast, dat plafond dat komt opeens naar beneden zetten. Nou, je praat in ieder geval nog, dus zullen we even doorgaan? Ja, hallo, joh, doe eens even rustig. Ik zit hier met een soort van slagadelijke bloeding aan mijn neus. Het is maar een klein zinnetje. Er gebeuren wel eens ergere dingen. Ja, dat klopt, ja. Heb ik ongeveer iedere dag, hè, dat gebouw op mijn neer stort. Hoe moeilijk is het om even gewoon extra weekend te zeggen? Misschien dat u zo snel mogelijk een ziekenhuis kunt sturen, want... NBS, There's something about your smile There's something about the way you make me feel It keeps me holding on It brings me back, you know what games the play Back into your flame Back towards the point of no return To see your face again So point it out, there's no one else apart from you, keep drugging me with all the things you do, but you already know. I'm gonna Dina? Ik hoef niks te eten. Hè? Ik zit midden in het de... Sorry hoor. Dat gaat helemaal nergens Dina aan de telefoon, maar dat gaat helemaal nergens doen. Kan nee, kan me... was Kane. En can you handle me? Mag ik nu? jullie? Ja, hè? <laughs> ja. Wat gebeurt hier toch allemaal? We zijn net begonnen, want je bent net 7 uur geweest. Het is vrijdag de, de Oh, het is vrijdag de 13, Dat is het, het, is dat, is het de 13e. dat is het. Nee. Uh, ik zal de volgende ding al voor instarten, dat het maakt een hoop duidelijker. 3FM. Extra weekend. weekend. Je krijgt sowieso Gerard. En Zoe er vandaag sowieso ook bij. Ja, dus uh, mag ik even aan u voorstellen. In this corner, in plaats van Veenstra, want die is op vakantie. Vanavond extra weekend met Ekdom en Eddie Zoe. Hey Eddie jongen. Ja, lekker hoor. Hij, maar. fijn dat je er bent. Ja, fijn dat er zijn. Heerlijk. Wat is wijs, uh, weet iemand waar Venstre eigenlijk naartoe is? Uh, die is aan het reizen. Ja, uh, maar de Venstre is in Madrid. Ja, zie je. De hele week. Hij reist er al uit dus. Dat is ja. duidelijk. Ik vind het een slechte excuus trouwens. Ik vind het belangrijk. Ik vind dat je hier gewoon moet zijn. Klaar. Ik vind dat je hier altijd, ten alle tijden moet zijn. Want ja. wat is nou belangrijker dan dit programma? Maar dit nou ook geen ekstra, maar ek-i. Of exo. EXOI? exoi. Uh, ja, Exo. Exo. Ex -so ex -so ex -so nou, ik heb wel een waslijstje. Paula, Jennifer, uh, Trudy. Allemaal Exen van Zoe. Oh, Exo. Je hebt ex -so een heleboel, hè? Ja. Ja, Ik ga nog iets zeggen wat we gaan doen vandaag. Want uh, we hebben best veel op het programma staan. Ja, best wel. Maar laten we eerst officieel even zeggen. Gewoon even een klein detail hoor, maar. Het is weekend! Oh, je neemt ook gewoon al zijn attributen mee. Die heeft ook gewoon zijn gitaar meegenomen. En hey, die jongen. Ja, en lachen dat het is. Weet je wat het allerergste is? Nou? Op de gang staat een compleet nieuw, splinternieuw drumstel. Ja, ja, en ik heb leuk nieuws voor je, want hij zit nog in een doos. Hij zit in diverse dozen. Ja, van mij 18 dozen. onuitgepakt, ja. nog ingeplakt met plakband in ja. en al. Uh, en wie gaat het nou uitpakken? Nou ja, ik, ik heb twee trommels eruit gehaald. En toen zag ik op een gegeven moment een hi-hat standaard. En uh, daar zit er standaard in ook. Ja. En uh, er zaten nog een aantal dingen standaard in. Maar ik, ik krijg het er niet Ik weet niet hoe het moet. Eigenlijk zoeken we nog iemand. We zullen gewoon een oproep doen dan. Dat is wel een goed idee Gewoon iemand die een drumstel in elkaar kan zetten. Het liefst iemand die verstand heeft hoe die vers uit de doos komt. En ja. dan zeg maar qua uh, bassdrum, tomtom, -tom, snare, trom, uh, hi-hat. Alles aan elkaar kan lijmen. Ja, meld je even bij het Mediapark. We zitten in, het uh, moet het liefst wel voor uh, ongeveer half negen. Hè? Ja, dat is ja iemand dan die lukt weet. het nog. Dan kan ja. Gerard meerammen terwijl ik gitaar speel. Dat lijkt me leuk. Gaan we ik dan... weet niet of er veel liefhebbers voor zijn. Dat nee, gewoon iemand, maar dan wordt het ook beloond. We hebben we ja. biertjes, uh, gezelligheid. Je mag de hele uitzending blijven. Ja, is leuk. En, um, Je gaat BN's ontmoeten, namelijk van Onderweg naar Morgen komt. Ja, want die komt straks. Ja, en het leuk is, want zij is er natuurlijk een uh, OM. Uh, maar ze daarbij... kan heel, Ja, ze kan heel goed zingen. Ja, dat heb jij mij gezegd. Ja, zij is eigenlijk opera-zangeres. Tenminste, zij heeft zo'n zo zo opleiding gehad. En uh, ik heb haar ooit een musical zien zingen. En dat is echt uh, impressive. Wauw. Ja. Dus ze hebben gewoon een zangeres. Uh, stiekem in de studio. Ja, zo is het. Oh, vandaar dat jij je gitaar bij hebt. Nou nee, dat dan weer niet. Maar ik vind het wel weer leuk om te kijken of uh, dat samen gaat. Opera, zang en gitaar en drum van Gerard Ekdom. Dat lijkt me helemaal leuk. Dus we <lacht> ja. ze zetten verhaal op de gang neer en gaan we stiekem hier een beetje zitten jammen. Ja, vind ik een goeie. Lijkt maar leuk. Dus mensen, ken, ken, weet iemand hoe je een drumstel in elkaar zet? Uh, ja. Nieuw uit de doos, uh, sms uh, even iets naar 4x3, 3333 <lacht> en zo zou het kunnen zijn dat we weer terugbellen. Er is een hoop aan de hand vanavond, en iemand het wereldrecord Macarena dansen vindt vanavond plaats in Tivoli in Utrecht en is de nacht van de uitzendkracht. Ja, dat gaat Giel doen. Hè? Daar gaan we ook nog verbinding mee hebben, dus we gaan even met Giel bellen hoe dat allemaal gaat en zit en of hij zelf mee gaat doen en uh, of het dan ook afgekeurd wordt. Ben ik benieuwd naar nou, als iemand een verkeerde beweging maakt. Ja Telt dat? Ja, dan weet ik niet. Dan gaan we vragen, inderdaad. Ik vond jou zo goed vorige week als vrouw. Ja, nou, ik moet oh. wel zeggen, van al die vrouwen... Uh, dat kun je nog steeds op www.3fm.nl zien... het clipje wat wij gemaakt hebben van de Macarina... waarbij elke dj een vrouw geworden is. Er zijn twee uh, vrouwen mannen... die echt niet omgetoverd kunnen worden tot vrouwen. En dat zijn wij twee. Ja, wij twee. Wij zijn ja. het meest mannelijk, hè? Wij zijn zo mannelijk, dat is echt niet te doen. Moeten wij daar trots op zijn, ja, hè? Een beetje wel. Dan weet je mij zo opviel in uh, uh, dat iedereen in vrouwen liep? De meest uh, doorsnee lelijke man turned out to be een prachtige vrouw. Ja, of het werd een soort van crack-heroïnehoertje. Ik vond het er vandaag veel DJ's lijken op crack-heroïnehoertjes. Ja, dat is ook waar, ja. Iedereen bood ook geld toe over straat liepen en zo. Heel apart. Heel raar was dat. Even kijken. Oh, we hebben nog iets, want vanavond... Ja! En zijn Awards, ja. En het leuke is, kijk, dat laat natuurlijk niet zomaar aan ons voorbij gaan. Uh, we hebben een aantal telefoonnummers van bekende Nederlanders. En we gaan eens kijken um, of ze opnemen. Nemen ze op, dan zitten ze waarschijnlijk thuis en zijn ze daar dus niet. Dan zijn het losers. Dat zijn het losers. Dan, zijn ze, dan zijn ze niet uitgenodigd. Wij zijn ook losers, maar we zijn ook niet uitgenodigd. Nou, ik zal je eerlijk gezegd, ik ben dus uitgenodigd. Maar ik dacht van ja, uh, Gerard heeft mij gevraagd: wil je even met mij het radioprogramma doen? Tuurlijk doe ik dat. Dus ik heb mijn uitnodiging weer gegeven aan Tesla. Oh! Ja! En Tesla staat daar nu. En Tesla heeft gewoon een, een, een spelletje meegenomen, een microfoon en weet ik wat. De Tesla's het goed is hangen, want die staat gewoon aan de rode loper. Bij de rode loper, bij de TMF Awards. Dag Tesla. Hoe zijn jullie wij? Tesla. Live vanuit Amsterdam sta ik hier bij het evenement van het jaar. <laughs> het tweede evenement was Macarena -dans. Ja. is natuurlijk het evenement. Ja, okay. ja dat is waar. Oké. Okay. Maar het is hier een chaos. Ja, vertel eens, wat zie je allemaal? Wie komen er binnen? Nou, ik zie voornamelijk heel veel minderjarige pubermeisjes. Ja, ja, dat is niet als een soort van Barbie-popjes, totaal opgedoft hier uh, aan het wachten zijn. Tot al hun grote sterren hier uh, entree gaan maken. Ja, grote maar, sterren, noem mij eens, wie, wie komen er allemaal zo'n ja. een beetje? Nou ja, Chesto uh, komt, Razorlight, Marco Borsato, oh. Ali B. Doe oh. maar. Uh, Meest sexy vrouw Jolante van, hoe heet ze verder? Ja, dat weten jullie, die zijn mannen. hè? Ja, ja, die weten we wel hoor. En uh, direct, Lange Frans baas B, Brace. En wat is van dat dan allemaal? Elise. Oh. Gewoon echt alle, alle... Hij hey, komt Anouk ook, want die is ook een paar keer genomineerd, toch? Ja, Anouk en Postman gaan ook samen oh. optreden. Ah, oh. Dat is spannend, hè? Maar het gaat... is echt een, een dolle boel en ik moet eerlijk zeggen... Het thema is Leven de muziek. Leven de muziek. Maar het gaat er niet echt vanaf. Nee. Dus ik heb mijn eigen instrumenten meegenomen. Wat, wat heb ik heb ook je? al. Doe het. Ja, wat heb je? Ja, ik wil eigenlijk Eddie's gitaar meenemen, maar dat mocht je, want zelf nodig. Ja, die ik zelf wel. Maar ik hoor het niet. Wat heb je nou voor instrument? Maar kattenbellen. Kattenbellen? kattenbellen. Ja. Nou, leuk. Hoor die niet? Ja. Dat is aan het nummer van Bluff, toch? Ja, die kattenbellen uit Londen. Je hoort toch? Ja. Ik hoor hey, Trouwens, ik kan dat rustig niet in elkaar zetten. Ja hoor, dat is, dat is jammer. Niet. Dan moeten we dan even nog iemand vinden. Hey, jij maar... gaat gewoon lekker aan de rode lopen staan. wachten tot de sterren voorbij komen. En af en toe dan, dan, dan kunnen we contact met je leggen. En dan hebben we in één keer alibane programma in zo. Ja, maar mag ik nog één ding zeggen? Ja. Allereerst wordt jij je natuurlijk gemist, Eddie. Iedereen vraagt... Waar is Eddie? Eh, maar niet eh, aan eh, mij. Maar eh, dan vragen eh, ze allemaal aan elkaar. Dat oeie, is de vraag eh, van de avond. Waar eh, is Eddie Zoe? Hé, eh, maar vraag niemand naar mij dan? Nee, sorry. Waar is Gerot <laughs> Echtbod? Waar is nee, Gerald Ik ben weer lekker populair vandaag. Shit. <laughs> maar het tweede dingetje wat hier dus ook erg verontrustend is. Oh. De loper is niet rood maar zwart. Ah, wat een nou, dompaar een zwarte loper, dat klinkt toch ook niet? Nee, nee. Ik verwacht je morgenavond om zeven uur op de zwarte <laughs> loper. Nou, ik, ik zie meteen een, een crematorium voor me. Daar wil je toch niet eens bij zijn, Gerard? Nee, Wees ik ben blij dat je niet uitgenodigd bent. Ik ben blij bent. dat ik hier ben. We hebben leuk Precies. werk. Maar geniet ja, ervan, ik ga heel hard mijn best doen en ik spreek jullie zo op. Dat is goed. Oké. Okay. Dag, Dag tess, tess, tess, zet hem op, hè. Ja, doe ik, ik ga mijn best doen. We dus ze! Ja, dat ga ik zeker doen! Goed zo, nou, hey. Tessel op de rollen. Lief het ook, is het? hè. Ja, dat is wat we willen doen. Top! Wie zit er hier nou boven op het nieuws? Boven op de place to be, daar waar het gebeurt. Dat we eens Tessel, die zit er straks echt bovenop bijna of andere ster. Ja, zometeen gaat ze boven op het gezicht van. Uh, weet ik veel wat. Fatisto. Ja, Dino, weet, weet je wel, en dan klinkt die nog. <laughs> Extra weekend! Now I'm up in 78. as Weekend. Je krijgt sowieso Gerard. En zo er vandaag sowieso bij.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 One in the world couldn't know my name I don't have to So much these days And I'm the son of a gun, my code name is the only one And black belt is bad, these feet eat on the ramp Ever since when a game began, I never played a fool Matter of fact, I've been keeping it cool Since money been changing hands and I'm wrecked to shine The legacy I leave behind, be the seed that'll keep the flame I don't ask for much, but enough room to spread these wings And the world finna know my name From rich man Scene in haar bush for ja, live. Ja, nou, ondertussen gaat de gitaar nog even door. is het fijne van Eddie Zoe in het huis dat hij gewoon overal op meespeelt. Ook gewoon voor de lol. Ik bedoel, ik zet zijn microfoon gewoon dicht, maar ik speelt gewoon verder. Ja, dat maakt niet uit hoor. Dat maakt niet uit. Nee, leuk dat je er bent. Heel goed. Ik, kan, ik zou ook zomaar zo'n live een beetje kunnen doen. Dus een bedje. Oh, dus dat is jij gaat spelen dat ik uh, dat ik zeg maar gewoon ga praten. Dat is misschien wel prettig. Als je even een uh, fijn uh, deuntje, kijk. Rustgevend. Komt namelijk mooi Hij We de roots. En de uh, Seat en daarvoor panic at the disco. But it's better if you do. Leuk is namelijk, nou, we hebben net een, een sms'je gehad van iemand... die wel degelijk in staat is een drumstel in elkaar te zetten. En uh, leuke is alleen dat hij... hij was net in Hilversum, maar hij is net naar Os gereden... maar hij wilde best terugrijden om dat drumstel in elkaar te zetten. Dus ik ga eens kijken of Edwin, want daar gaat het om, te pakken kunnen krijgen. En dan hebben we zoalsnog ook nog zo rond half negen misschien wel een... een echt drumstel. Edwin! Hi! Het is uh, doe en Zo hier Extra Weekend. Goedenavond avond alleen. Hey, Wat hoor hey. ik nou, wat hoor ik nou? Ja. Jij wil over ja. hierheen komen? <laughs> ja, dat klopt. Dan moet je wel uh, terugkeren geloof ik, hè. dat was het verhaal toch? Ja, klopt. Ja. Ja, het het een mooie verhaal is, ik had vorige week ook al uh, de auto mee van de zaak. In Hilversum. En toen stond ik op het Mediapark ook weer een extra weekend te luisteren met een vriend van mij. Oh, dat is ah. goed. En toen belden we jullie op, maar ja. Helaas nam er niemand op. Dus Kijk, als we uh... jou maar nodig hebben, dan bellen we jou wel. Want wat ja, blijkt het is... nou? Het engel uh, moet in elkaar gezet worden. En jij bent handig met sleutels en drumstellen, heb ik gehoord. Ja, ik zeg, uh, ik, kan, uh, ik, ik, ik draai net als maar af. Dus ik kan uh, omdraaien en uh, naar de studio komen. Het is nu half acht. Hoe snel denk jij hier in de studio te kunnen zijn om... Um... Nou... Oh, ja, sorry. om dat dus in elkaar te zetten, want hij valt nou uit elkaar. Houd het heel jongens, nou, uh, betalen jullie de boetes? Ja, ja dat is uh, ja, goed. doen we. Ja? Ik hoor net dat Eddy het gaat betalen, uh, ik trek ik mijn handen ervoor. Ik, ik ga even de baas van 3FM bellen om te kijken of ik dat kan regelen. Ja, je gaat ja? nu bellen, ja? We ja dat, we komt, dat komt in orde. Oké, okay. top. Nou, nee, dat is okay. geregeld. Uh, we, we hebben... Kan, uh... Ik zeg, hoeveel files staan er nog? Een uurtje of drie kwartier? Zeg eens kijken of de ANWB kan vertellen of er files zijn? Voor de gein is even... Effe... Hallo, iemand van de ANWB? Ach, met Edwin. Ah, Edwin. Er zijn nou, inderdaad je... files. Nou, hoor je dat, Edwin? Ja. Nee. Het gaat er al om, vooral om of ze staan tussen Os en Hilversum. Ja, uh, nou, dus zover de ik weet... Uh, nee, staan ze daar niet. Ze staan wel op de 28. A28 Utrecht richting Amersfoort. Voor het Hoeverlaken vier kilometer. De A4 van Amsterdam naar Den Haag. van Soeterwoude-Rijndijk, drie. En in de regio Rotterdam op de A20. Ik richting uiteindelijk. Gouda. Tussen Spaanse Volder en Rotterdam Centrum, twee kilometer. Dan komt er een ongeluk en de linkerrijstrook is daar dicht. Oh, prima. Dat is heel goed. Uh, dankjewel, Edwin. Oké. Okay. Ja, uh, Hallo, Edwin. Oh. Ja, Edwin, en Edwin. Hallo, oh, okay. ja, ja. Nee, Edwin. Het is heel leuk. Bijna snap ik hem. Ja, het rare is, Edwin, dat we vroegen aan de fileman, Edwin, dat, ja. uh, of er files waren bij ons, Maar Edwin zei nee. En toen zei hij, Edwin, dat, er geen, uh, dat het geen probleem is. Dus dat je kon komen. Maar het rare is als je aan de fileman, Edwin, nummer één vraagt of er files zijn. Krijg je meteen. Of er überhaupt files Krijg je alle files? Ja. En ja Edwin. Ja. ja. Ja, dus. <laughs> Snap jij het nog? Ja, ja, het zit in de naam dat we me veel lullen dus. Nou ja, goed, dus nou, kom als een sodomieter hier. We hebben een koud biertje voor je. Drie kwartier okay. uurtje, dat moet lukken toch, Edwin? Ja, ik, uh, ik, ga, ik ga nu uh, een omdraaien, jongens. Ja, slippen uh, met die handel. wacht even, dat is hartstikke goed, dat moet je doen. Gewoon even ja, ja, ja, daar Edwin, wel oppassen. Oh, oh, oh, oh. Ja, auto van zaak, kom kan er wel tegen, jongens. Hé, <laughs> Kijk mij dadelijk even een straat. Ja, dat is goed. Blijf verhangen. Het komt allemaal goed. We loodsen hierheen. Is goed. Oké okay, dan. Tot zo. Dag hoi, Edwin. Hoi. Hoor. Nou, te gek hoor. Dat drumstel, dat komt wel in elkaar uh, vanavond. Oeh, dit is lekker zeg. En dit is de nieuwe Robbie Williams. Oh, oh fantastisch. Woe! Love Loveline. Zo heet hij. What am I supposed to do? To keep from going under. Now you're making holes in my heart. And yet it's starting to show. I've been holding back. Is it anywhere?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 Did it, again? Did it again, Baby, I've got to know, are we gonna make it? Lay it down beside me tonight and do whatever you feel. Baby, I can't control, where you gonna take it? Don't you think that I do your right, you know, don't wear that I will. I wanna know, baby, when you're with me, who do you think you're for? Down again Why don't you let me be? You don't know what you're doing. Why do you feel so sure? That you're turning your love right down again? Do it again. Do it again. Mensen met een jamino qua trompetje zitten bijna door. Ja, hè? Doe nog eens? Ja, die. Nou, uh... ja, dat is jammer. De yes. Schoenmaker blijft bij je leest. In dit geval geen trompet spelen. Nou, ja, oh, ja, dat klinkt wel goed. Uh, ja. Ja. Maar Robbie Williams klinkt lekker. Nieuwe... Klink, ik vind het een fantastische bal. Ja, Love Light, heel goed. Heb je, heb je al stukken gehoord, Stiekem? Ik heb van de week stond iemand hier van de prato van Robbie Williams. Voor die de heb, de deur. Je beroofd, heb je beroofd. Nee, nee, die had zijn raam open. Oh. En in die auto draaide het nieuwe album van Robbie. Ja. Ik heb stukken gehoord. Wat goed. Wauw. Maar je bent gewoon naast de auto gaan staan? Of? Ik ben gewoon blijven staan. Gewoon. Ik heb een klein bandrecordetje in mijn binnenzak. Heb ik een beetje opgenomen. Dus ik heb heel stuur aan mijn boer. Buur, heb ik een nieuwe The Robbie New Williams. Williams. Die wisten niet wie Robbie Williams was. Maar ja. dat is een ander verhaal. Maar die was uh, Love Light, de nieuwe single, en oh, die gaan we nog vaak horen. Mm. En het is uh, 7 over half acht, extra weekend, en... Ja, ik ben heel benieuwd uh, wat Tessel aan het doen is uh, bij de rode loper, bij de TMF Awards. Tessel, mijn lieftallige assistente die normaal altijd in het weekend door is bij sowieso, die staat nu dus bij de rode loper, ja. nee, de oh, ja, zwarte loper, loper, ja, De zwarte loper bij de TMF Awards, en uh, ja, ik ben benieuwd wat dat gaat. Zal ik eens even kijken of ze er is? Tessel. Ja. Gerard, Eddy, ik heb weer een ah. hele grote A-ster hier voor me staan. Dat is iemand Ik van Ali B, oh. en hij heeft vandaag zijn petje op. Ali, hoe is het? Ja, heel goed. Uh, je ziet het, het is hartstikke gezellig. Dus uh, ik ben helemaal tevreden. Heb je er een beetje zin in? Ik heb er heel erg veel zin in. Weet je waarom? Het is voor het eerste dat ik in een uh, echte award show ...dat ik niet echt zo graag wil winnen. Omdat uh, de artiesten tegen wie ook genomineerd zijn... ...Marco Rosato, Chesto... ...die verdienen in principe die award ja, bijna, denk ik, toch meer dan ik. Ja, wil je van verliezen? Nee, dat, dat, weet je, als ik daarvan win... ...dan voelt het gewoon als een goed doel of zo... Ja. Maar als je daarvan wint zou jij eerder teleurgesteld zijn omdat je er blij over zou zijn of niet? Nou, als ik had gewonnen, dan moet ik zeggen dat het extra ja. speciaal, maar ik ga er echt van uit dat ik die niet win. De Urban Award met Lange Frans en met wat gebeurt met Gil van tegenwoordig. En nog met party squats, ook een hele moeilijke race, dus wie bier mogen winnen. dus we van harte gegund omdat ze het ook hebben verdiend, weet je. En hey, je hebt net je nieuwe album uit, jas. Ja, heb je mijn jasje gezien? Dan moet je kijken. Beschrijf jij mijn jasje. Je? Ik ga Ali zijn jasje beschrijven. Allereerst is de bom erg opvallend. Het is alsof hij een soort van vosje aan zijn carpaccioen oh, heeft kwam. Achterop staat Ali B, petje oud. Lekker belangrijk! Is hij mooi of niet? Ik vind het hartstikke mooi. Wie heeft hem gemaakt? Uh, so, uh, uh, yeah, Johnny zo. Johnny Sportstyling, die hebben mij gestyled. Dat is die niet ik dat ik jij thuis zelf achter de naaien Nee, ja, dit, dit zijn vrienden van mij en die, die customizen alles voor mij. Ja. Ik ga alles een petje af, al mijn kleding een petje afdoen. Ga je eigen, net als Jantje Smit, je eigen kledinglijn, eh? Ja, maar niet met de CNA. Kom op, zeg, hè? Ja, het is een betere partner. Ali, veel succes en plezier. Dankjewel. Nou, lekkere mannen van me. Ik heb twee hele lekkere andere mannen hier voorgestaan. Nee. Nee, die gaan maar door, die Tessel. Danny en Guillermo ja, kan ja, hier heel erg goed heel goed? Hey, dat is Wat doen jullie hier? En wij uh, hebben hier opgesloten op de pre party om een beetje de sfeer erin te krijgen. We zijn uitgenodigd voor, uh, voor het woord de de de en voor de het de feestje. Kala. En uh, gaan jullie hier ook nog een uh, feestje bouwen? Of is het nu voorbij na de free party te hebben gepakt? We pakken hem vanavond, zeker een feestje. Ja. Wie van jullie is nou troppen tot dit? Het uh, groepje zijn. De oh, linker. Oh. Toch wel. Ja daarom, ja, daarom deze stem dus bij. Ja. Oké. Okay. Hey, ik hoorde dat jullie net een plaatje uit hebben met wie is het ook alweer? Holter Cruise. Kan je oh, Een nee. klein, klein, een klein stukje taken away. Hij is nog geprimeerd bij Giel. Ja, nou, hartstikke leuk. Nu gaan we... Hey een dromen. Och, jezus, ja, mijn ja. god. Van je stem. Oh, dat was het? Nee. Van je stem, van je mond, bij je lijf, bij je kom. En het teken op de grond. Ik vond eerste toch leuk. Ja, ja deze is een, tekstel, beetje... We niet... ik een beetje. Ja, We hebben denk ik, ik al heel vaak gedaan. 60 keer op zo opstrijden met dat nummer al. Dus uh, Ja, kan niet wel. Oké, okay, bij nou, het feestje dat jullie vanavond gaan vieren, komt die wellicht ook nog dus eventjes voorbij. Wel uh, nee, nee. nee. In een hoekje staan met z'n tweetje tegen elkaar aan. Zingen. Heel veel plezier. Ja. Dankjewel. Ja, dat was uh, even een kleine bijdrage vanaf De, de Zwarte Loper... die ja. uh, voor de TMF Awards uh, in Amsterdam... even lag met allerlei artiesten die er omheen staan en binnenkomen en afdruipen. En uh, zij springt er bovenop, uh, die tessel. Ik heb in ieder geval een hele waslijst hier in de krant die allemaal genomineerd zijn. En ik ben echt wel heel erg benieuwd naar het beste vrouwelijke artiest, moet je horen. En er staat genomineerd Anouk, mm -hmm. Do, Iels Lange en Elise. Oei. Ja, klinkt toch vrij Oei. kansloos. Ja, dat Anouk wordt nooit wat. Ik heb het nummer van Elise, we kunnen straks wel even gaan proberen je, haar te heb bellen. Heb jij haar nummer? Ja. Dat heb ik. Hoe dat? Het heeft te maken met gitaarmuziek. Ik heb een keer door haar muziek heen gejast. Vond ze zo leuk. Gebruikt ze bij haar live-optredens. Oh, echt? Ja. Ik dacht juist dat ze belde. Ze hebben, wil je dat nooit meer doen? Ja, dat, dat, dat zou nog... ook kunnen. Die verwacht ik ook altijd, maar die kwam niet door haar. Oké, okay. ja. dus is, uh, is gewoon, uh, je hebt haar nu... Oh, dan gaan we even kijken hoe dat gegaan is. Ja, toch? Ben benieuwd. En we gaan ook even bellen met wat mensen. Je hebt ook nog wat nummers van mensen die uh, daar waarschijnlijk dan niet zijn. Ja, dat, dat, we even moet, checken dat is, we, als we, als we bij, als beide Black Books bij elkaar leggen... dan moeten we toch een aantal B-sterren en C-sterren en D-sterren... vooral die daar staan, kunnen bellen, toch? Dat lijkt mij wel. Ja. Nou, we gaan op jacht. Vooral waarom zijn ze er niet? Wat zijn dat voor losers dat ze er niet zitten? Nee, wat zitten ze te doen? Ik bedoel, je wilt toch bij de T.M.F. Awards zijn? Ja, tuurlijk. De ja. happening en zo. Ja, op radio maken. Kan ja, ja niet dat ook. is de andere happening. Natuurlijk. Ja, dat is dit programma. Vinden wij jou, veel leuke we, we, nou. veel, we hoeven daar ja. helemaal niet heen. Joh. Zwarte loper, doe toch even normaal. Ja. We ja. hebben een glimlach. We draaien plaatjes met Lily Allen en Smile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 Muzikaal, muzikaal. Muzikaal ook vooral, met al die trompetten en zo. Lily Ellens heeft een nieuwe single, maar we draaien nog even die oude. Moet je nooit zeggen dat ze een nieuwe single heeft, want dat vraagt iedereen zich af. Waarom je die dan niet? Omdat onze muziekredactie die niet heeft ingepland. Dat is lekker duidelijk. Dat is logisch of niet? Ja, kom op zeg. Zeg zo van me. Ja, vertel. Het is tijd voor The Voice Lift. Ah, raden wie er weer verkracht wordt qua stem. Ja, we hebben een uh, bekende Nederlander uh, zijn stem genomen... en die hebben we door een uh, soort apparaat uh, gehaald... waardoor je echt helemaal niets meer van die stem herkent. En uh, jullie moeten raden wie het is. Dat is eigenlijk het heel, heel simpel het spelletje. En het ja. leuke is, ik heb een prijs, Eddie. Nou, wat? Je kunt iets winnen. Nou? Ik heb voor je een DVD. Leer dansen met Frits Sissing. Oh, nou... Poeh, wie wil dat niet. Ja, maar dat is toch een vette prijs. Ik bedoel, ik vind ja. dat je die, die moet je namelijk bewaren over tien jaar. dan pak je hem eens uit de kast en denk je: Oh ja, Dansen met Sissing. Goed! Ik denk zelfs dat je dat nu al hebt. Dat je denkt als je hem pakt. Van, ah. Ja, vast wel. Dus die, die DVD geven we weg. Dat is wel lachen. En uh, ah, we hebben ook nog wel een troostprijs. Hè? Want als je een getal tussen de 1 en de 10 noemt, onder elk getal zit een extra prijs. En dat is. Dat weten we niet. Dan moeten we namelijk afhangen van wat voor, uh, wat voor oh. nummer er genoemd wordt. Oh, oké. Het de doet het al, hè? Ja, dat wordt in ieder geval door uh, iemand die hier staat, maar uh, die bakte niks van hoor. We zitten echt te wachten op die jongen het Ostie, Edwin. Het is helemaal niks je uh, hoort he? ons nou, geef nog even extra gas. Gewoon rijden, want de drumstaan moet in elkaar. Dit wordt niks. Ja, maar zal ik het uh, stemgeluid ja. even laten horen? laat horen. Dit is het geluid. We hebben een aandacht in de studio. Hebben we hebben een likken, die is 14 jaar... en die wil geperst worden door de navel. We hebben het bas hier zitten en die is hier <lacht> maar de piercer. Ja, de aandacht kijken, een beetje afkeurend. Zijn we wat gebeurt hier? Ja, het, nou, is, uh, dus het, is, het is een Nederlander. Dat haalde ik er nog uit. Ik, zal ik een andere variant doen even? Doe eens. Wat is een andere variant? In de studio hebben we Lika. Lika, die is 14 jaar. En die wil gepierst worden door de navel. We hebben het zitten. En die is zeg maar de is Een soort smurf. Dit. Super smurf. Nou, als je het weet, uh, bel ons even. 09091336 voor... Uh, the Voice Lift. En dan pakken we even live gewoon... En, oh, dat het hele drumstel hebben. Jongens, wacht even dat die hem er is. Oh, sorry. Zo, kandidaat nummer 1, hallo. Hallo? Ja. Ja, hallo Pierre. Extra weekend, Pierre, hallo extra uh, weekend, Pierre. Alles goed? Ja, met jou? Jazeker. Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het werken. Nog steeds? Jazeker, nog wanneer, even. Wanneer ben je afgewerkt? Om 12 uur. <laughs> Klinkt dat geil hè, Ja, maar wat doe je? je wat, denk ik toch heel benieuwd naar wat je aan het doen bent dan nu voor ja. werk? Huh? Nou, dat nou, ja. <laughs> ja. Voor mij word je nu afgewerkt. De uh, voicelift. Ja. ja, wie denk je dat het is? Ik dacht die, uh, die robot van Bastien Adriaan. Ja, mini-mini-mini. Ja, nee, ja, dat klinkt elke week zo, die ja. voicelift. Dus nee. dat telt niet. Nee, dat is niet goed. Jammer. Maar ik vond het fantastisch dat je meedeed. Bye-bye. Ja, okay. nou, de robot van Bastien Arian. Ja, <laughs> Dit ga je vaker krijgen. Ja. Ja. En nu het, zeg. het klinkt ook zo. Nou, ik pak even de tweede lijn. Hallo, extra weekend. Niemand die iets zegt. Oh, ja, hier, ja. Daar. Hallo? Hallo, met Robert. Robert, jongen? Ja. Wat denk jij dat er achter je stem schuil ging? Giel. Giel. Giel Beilen. Giel Belen. Ja, die, mag geen, die heeft ruzie met balkenden. hè? Ja, jammer. Geen interviews meer uitzenden. Nee, het is niet goed. Niet goed. helaas. Hartstikke ah, jammer. Helaas, maar ik vond het een fijn stemgeluid dat je door die eter uh, aan het gooien was. Oh, dankjewel. Oké. Okay. Dag. Dag. Nou, zullen we dat nog even doen? Ik wil het toch wel weten. Ja, ik wil het ook hoor. weten. Die hele vette dvd Ik vraag het me deden. nou wel af, als je de robot van Bassi en Adriaan zeg maar weer door een ander apparaat haalt. Misschien klinkt hij dan als deze BN'er. Ja, dat je dan, dan de echte stem hoort. Ja. Dat zou oh, zo maar kunnen. Gaan we ja. volgende week checken. Hallo! Echo, Echo, apparaat, raad, raad. Ja, Alex. Hallo, Alex. Alex. Hoi. Nou, uh... jij, jij denkt te weten wie de stem is, dus zeg mij wie het is. Ja, ik dacht eerst dat het Geel was, maar ik denk nou dat het uh, Gerard is. Gerard Ekdom. Gerard Ekdom. Nou, eens even luisteren. In de studio hebben we Rieke, Rieke die is vettiger en die wil gepiezen. Nou, uh, kijk even naar de jury. Ben ik dit? Nee, ik, nee, ik, ken, mezelf, ik, ik ken mezelf ook niet. Ik ben het niet. Ah, uh, oké. Okay. Jammer, hè? Jammer. Ja, zeker. Goed weekend, man. Hey, goed weekend. Bye-bye. Het is ook geen makkelijk nee, hoor. Het is, we pakken nog eentje en dan uh, gooi er nog een plaat tegenaan. Een plaat bedenktijd, hè? Ja. Dat is makkelijk. Hallo? Goed. Hallo? Hallo? Hallo? Iemand die zegt ja. hallo? Hallo mama, ah, ja. Een vrouw, hey, een vrouw aan de mm. telefoon. Oh. Ah. Ah. <laughs> uh, ja, vertel eens, wie denk je dat het is? Ik denk Sophie Hillebrand. Sophie Hilbrand? Sophie Hillebrand? Het klinkt volgens mij toch een beetje... Het zou best kunnen. Ik, het klinkt als een man volgens mij. Maar mij ook even. ik <middels> Ja, het is, ja, het, ja, nu wel, maar het is uh, volgens mij stiekem... Is dat, zullen, we, zullen we dat als hint geven, dat het een man is? Het is een man. Het is een man. Ja. Oh. Dus, oh en, nou, en, en, en nog een hint, je bent warm. Uh, mag ik nog een gok doen? Nee, nee, nee. Want, oh, warm uh, je, je, je begint een beetje heet te worden vanaf hier, dus ik, ik ga je eruit zetten. Oké. Okay. Maar ik vond het leuk dat je belde. Oké. Okay. Goed weekend. Hoi, doei. Daag. We gaan gewoon live aan de gang, ik vind het wel spannend ook. Ja, ik ben heel benieuwd hoe lang het duurt voordat iemand het raadt. Ja, hallo. Hallo? Ja, dit... Ja? Wie spreekt mij? Ja, met Patrick. Mag ik eens. Dag Patrick. Ja, zeker. Nou, uh, vertel mij, wie is de stem? Ja, jullie zijn net een man. Maar ik dacht eerst Catherine Kuil, maar dat lijkt me nou sterk. Is ook een man, hoor. Oh, toch? Ja, Catherine nee, Kuil is ook de, een man. Ja, alleen het, uh, het weekend. Maar <laughs> volgens mij die, Ik ken nog niet op zijn naam komen, Die jongen van Spuiten is Slikken. Hoe heet hij nou? Filemon. Ja. Nee, is niet nee, goed. Is. Nee, nee, nee. nee, nee. Nou. Iedereen nou. werkt heel BNN af. Daar, ik zeg, houd lang genoeg vol en je komt er, maar... <laughs> dat denk ik ook wel, ja. <laughs> nou, het is heel langzaam. We hebben een hele lijst hier liggen met uh, B en Enners, dus, uh... Wie spreken we nu? hi Ik wou even de volgende weer, hallo? hi ik spreek met Dennis. nee Dennis! Hé, hey, ik, uh, uh, ik denk dat ik weet wie het is, het stemmetje. Nou, bel nou, maar. Ja, Eddie Zoe, hè? Huh? Denk je dat echt? Laat even horen dan. Even ja. de, de echte stem, is. Dat zou keer. ik het toch ook moeten weten? Zal ik de echte stem even laten horen? Ja, laat de echte stem even horen. We okay. hebben namelijk in de studio hebben we Lieke. Lieke is 14 nou, ja. jaar en wil gepierst worden door de NAVO. We hebben Bas hier zitten en die is zeg maar de piercer. Oh, de voiceless! Ja. Hey. Londen. Jeetje, Mir, wat was je naam ook alweer? Ja, Dennis. Dennis, dat is helemaal goed. Dat is helemaal goed. Ja, dat is mooi. Wee! Oei. Dat betekent dat jij er vandoor gaat met... Uh, ja, dat is dan weer jammer. Een DVD Leer Dansen met Frits Sissing. <laughs> Juist. Ja. Maar, we hebben ook nog een kleine troostprijs voor je. Ja. Uh, we hebben namelijk tien producten uit de supermarkt op een band staan. Uh, als je even een getal tussen de 1 en de 10 wil uh, noemen. Ja, 8. 8. Even kijken wat er schoon gaat. Een pak vaatdoekjes. Je heb ah, een pad, va pak ja. vaatdoekjes. Oh, nou, die kan ja. ik wel gebruiken hoor. Ja, die zijn goed, joh. Dat is mooi, hè. Hey, veel plezier ermee. Ja. En een goed weekend, hè? Ja, is goed bedankt, man. jij ja, ook ga je uit. Bye Bye, Bij Dennis, en die... hoi, hoi Nou, dat was de uh, voice lift. De voice lift! Vond je het leuk? Ja, ik vond het briljant. Verrassend. Ik, ik had zelf namelijk helemaal niet door de dikke was. Nee, ik ook niet. Nee, ik denk met de raden. Ik denk, ik kom er niet uit. Het is een van verbazing, nog ja. steeds. Maar, uh, ja, briljant, uh, briljant, briljant. Volgende week weer. Hé, hey, Sander. Ja, we zouden toch ontbijt op bed doen. Ja, nou de broodroosterknopje naar beneden. Rest ligt in de koelkast. Cool ik, uh, ik moet aan mijn werk. 3FM. Maakt werk. Weekend. Van je weekend. Het huis van de Heer. Sander de Heer. 4 op 3. Mind diergarden. Sowieso. Eddie Zoe. De mega op 5 Kort en klein. Oh en nee, klein. Details. 3FM.nl. Extra weekend! This is not- Wat staat er <laughs> Zeg Eddie? Ja, vertel. Volgens mij is dat onze razende verslaggeefster uh, Tessel, Tessel. nog steeds hier echt. Zwarte loper. Nee, nee. Niet normaal. Volgens mij zit ze weer achter een mooie man aan. Zal ik eens kijken naar wie ze staat? Nassel. Nou, waar sta je? Ik heb hier de mannen van de sier voor me staan. Die hier over de mooie, uh, het is geen zwarte, nee het is geen rode, maar een zwarte loper dit keer. Ik ga even meteen vragen wat ze daarvan vinden. Waarom een zwarte loper denk jij? Een uh, loper is een loper. Is wat anders denk ik. Loper is loper. Loopt hij nou anders dan een rode loper of ben je daar nog nooit overheen geweest? Het is voor mij, we hebben eentje een rode loper gedaan. En dit is voor mij de eerste de zwarte lopen. Dus, um, ja. nou, Stil. Nou, nee, niet echt. Maar deze loopt wel erg lekker. Wat ik ja, wat hoe vinden jullie het hier om aan te komen en toch wel bejubeld te worden door heel veel tienermeisjes? Hoe voelt dat nou? Nou ja, dat is, uh, is alles klein uiteraard. Dan maakt wel dat bij je op zo, dus. ja, Er komen niet allemaal enge mannen met zwarte pakken en uh, blauwe Hoofden, blauwe, blauwe hartjes. <laughs> maar voelt het goed op? Uh... Ja, het is hartstikke leuk. Sowieso een leuke dag vandaag. Uh, we gaan zo lekker uh, naar weer toe. Uh, een biertje denken, ontspannen, een beetje kijken. Nee, voor mij wordt het een leuke avond. En zitten jullie in spanning? Nee, wij zitten vanavond niet in spanning. Nee, we nee, hebben uh, nee. uh, echt een ontspannen... Ja, het is een soort van relaxed eitje voor jullie. Ja, absoluut. Ja. Oké, okay, dan ga ik jullie heel veel plezier wensen. Geniet nog een kleine laatste stukje op de zwarte loper. Ja, ja. en uh, fijne avond. Dus. Dankjewel. Wat een dankjewel. is het toch, ja. hè, he, Tessel. Zit nu boven op alle gezichten ja, van de, de van de de alle shier. mannen van de sier. Dat denk ik ja. ook. Ja. Tessel, dankjewel straks meer. En uh, tot zover ook het eerste extra weekend zometeen terug met uh, onder andere Annelieke Bouwers in de studio. Ah, ja. Mijn reputatie ligt in jullie handen. Mijn carrière ligt in jullie handen. Mijn toekomst ligt in jullie handen. Bij TNT Express begrijpen we dat uw zending nooit zomaar een zending is. Bel ons 0800 1234. TNT Express. It's our business to deliver yours.